Je luistert naar de eerste beta-opname van Heer Heer, een nieuwe podcast, opgenomen op 23 september 2011. Hoi, leuk dat je luistert naar onze eerste beta-opname van een nieuwe podcast met de naam Heer Heer. Heer Heer, ja, dat is eigenlijk omdat we een, proberen een debatpodcast op, op te nemen en dan niet eens een debat in de... Uh, klassieke vorm, maar we willen elkaar niet vervelen met al te veel nuance. Dus wat we gaan doen is met een aantal panelleden een kant van het verhaal kiezen en daarbij blijven. Dat betekent dus niet dat de mensen die bij ons praten uh, een ander onderwerp niet begrijpen of echt tegen de tegenstander zijn, maar we willen elkaar niet vervelen met al te veel nuance en al te veel... Uh, uh, dingen die je bij je antwoord moet halen en op die manier gaan we proberen uh, over technologie te praten en meerdere kanten van één verhaal te belichten. Omdat we een beginnetje moesten maken en deze podcast is ontstaan uh, via contacten op Google Plus, is ons eerste onderwerp Google Plus. En om het meteen maar toch maar breed te trekken, hebben we Google Plus versus de rest. En dat doen we met onze eerste twee panelleden, Michael en Brendan. Michael is blogger en een nieuw media ondernemer. Hi Michael. Hoor je mij? Ik hoor jou, dag. Hi, hey. Helemaal vanuit Turkije via de Skype verbonden en het klinkt allemaal prachtig. Het duurde even voordat jouw bericht doorkwam. <laughs> Hebben we echt een lek? Nee, nee, nee. Ik had mijn microfoon uitstaan, dus ik was heel dapper aan het praten, maar het helpt niet zoveel <laughs> Oké, okay, nou dat is dus Michael van de Galien. Spreek je goed uit? Ja, klopt. klopt. Oké. Okay. En ons tweede, ons tweede gast dat moeten we nog even een <laughs> geschikt woord verzoeken eigenlijk, is Brendan Tesing. Hoi Brendan. Ja, hallo, hoe is het daar? Uh... Prima, prima. Jij uh, woont niet in Turkije, begrijp ik? Nee, ik woon in Amsterdam. <laughs> nou, wij oh, wonen man. dan redelijk, re relatief dicht bij elkaar. Michael, ja. of, uh, ja, Michael die. Uh, moet van een stukje verder komen, maar gelukkig gebruiken we Skype om deze podcast op te nemen. Dat betekent ook dat we het in één ruk gaan doen en dat we allemaal wel eens een keer stil kunnen vallen. Uh, dat hoort er een beetje bij. We zullen er vanzelf, uh, vooral ik, hopelijk beter in worden. Um, we gaan dus praten over Google Plus versus de andere sociale netwerken. Bren dan die... Verdedigt, zeg maar, de kant van de andere sociale netwerken. En Michael, dat is Nederlands bekendste Google Plus-evangelist. De beste man is echt heel <lacht> erg actief. Uh, die neemt het voor Google Plus op. Uh, Mag ik even maar... wat zeggen tussendoor? Natuurlijk. Oké, okay, ik, ik, eigenlijk vind ik Brandon ook een heel grote uh, Google Plus-evangelist. Dat, dat toon ik zo meteen wel even aan. Dat, uh, dat, dat, daar ben ik helemaal met een je eens. <lacht> nee, dat is niet waar. <lacht> Je hebt je post geboekmarkt, Brendan. Uh, dat was ook de reden dat ik begon me, met te vertellen... dat wij, uh, hoewel we een kant kiezen in het verhaal... of jullie een kant kiezen in het verhaal... Uh, niet wil zeggen dat je niet uh, gebruiker bent van een bepaald netwerk of daar de voordelen van ziet. Uh, aan de andere kant, als we nou zouden uh, kiezen... om Brendan uh, <laughs> niet de kant van Google Plus uh, over te gaan nemen... dan moeten we Google als sponsor vragen... want dan wordt het denk ik een reclamespot. Want jullie zijn inderdaad twee actieve en uh, volledige gebruikers van Google+, Plus, mag ik wel zeggen, denk ik. Ja. Ja, maar goed, dat is. dat is goed om te weten, want dan weten we ook dat Brendan dan uh, niet over dingen praat waar hij geen verstand van heeft. En dat is wel een van de grote ergernissen als je andere discussies op het internet een beetje volgt. Ja. Mensen die Google+, Plus niet gebruiken, maar wel zeggen dat het rottig is. Ja. Dus, uh, ja, nou, nee, nee, duidelijk... Sorry, ik moet de andere kant verdelen. Ja, duidelijk. Oké, oké, oké. Nou, maar uh, niet iedereen weet al wat Google Plus is en Michael wel. Dus zou jij het heel even kort uit kunnen leggen, Michael? Ja, Google Plus is het nieuwe sociale netwerk van Google. Um, als je er ook een account wil aanmaken, moet je naar plus.google.com gaan. Um, het is eigenlijk een beetje... Veel mensen vergelijken het met Facebook, maar het is wat anders. Je kunt kringen aanmaken waar je mensen heel gemakkelijk kunt indelen. Het is de bedoeling dat je dat ook meteen doet als je mensen toevoegt. Dus niet iets dat je nog eens ver achteraf doet, maar je doet het meteen. Uh, dat kun je baseren op, uh, op, op belangen. of op hoe je mensen kent en zo verder. Uh, en dan vervolgens post je uh, uh, status updates. En dat kun je doen. Uh, uh, publiekelijk doen. Dat houdt dus in dat je met iedereen deelt. Uh, uh, die jou volgt. Of je kunt het uh, in bepaalde, bij bepaalde kringen houden. Houdt dus in dat je bijvoorbeeld. Ik heb een kring sociale media. Als ik daarmee deel, krijgen Brendan en, uh, en Sam wel het bericht te zien. ...maar mensen die in mijn politieke kringen zitten, niet. En voor de rest is het heel handig met name voor fotografen, voor amateur en voor hobby, uh, voor, voor professionele fotografen. Uh, omdat de kwaliteit van de foto's echt ontzettend mooi en goed is. Maar in ieder geval, het is een nieuw sociaal netwerk. En uh, ik zou zeggen, als je, nog, uh, als je een beetje moe wordt van Facebook en Twitter... ...ga dan vooral even kijken, want het is echt heel erg leuk. <laughs> Oké, okay, nou, hartstikke, hartstikke goed. Natuurlijk is het zo dat als je uh, meer wil weten over Google+, dan zijn er zat blogposts te vinden op het internet... Volgens mij ook op alle drie onze stukjes van onze hand, zeg maar, over Google. Dus uh, als je het nodig hebt, kan je eerst die dingen even gaan uh, lezen. en dan de podcast verder luisteren. Uh, maar dat lijkt me in principe vrij duidelijk. Uh, nou, dan gaan we eigenlijk maar meteen met de eerste vraag beginnen. Uh, of vraag, hè, de eerste topic, whatever. Uh, het is allemaal een beetje lastig. Uh, Brendan, uh, jij hebt net gehoord wat Google is. Jij weet wat Google is. Uh, is er ruimte voor nog een extra netwerk? Um, ja, er is wel ruimte voor een extra netwerk, uh, dat, uh, dat zeker. Maar ik denk niet dat Google Plus uh, zeg maar genoeg biedt om uh, uh, Facebook zeg maar, van de troon te stoten als grootste sociale netwerk. Uh, ik denk dat daarvoor uh, veel meer nodig is dan wat Google Plus op dit moment biedt. Zeker als je kijkt naar dat Facebook 750 miljoen gebruikers heeft. En, dat die mensen toch niet zo gauw uh, ja, Facebook verlaten. Zeker niet de gemiddelde gebruiker op Facebook. Uh, je ziet nu dat Google Plus vooral iets is voor um, early adopters. Uh, mensen die veel erg graag met elkaar in discussie gaan. Uh, en als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt. Ik denk dat de meerderheid van de gebruikers, zeg maar. Ja, uh, niet zoals wij zijn, maar meer um, huisvrouwen, jongeren. Mensen die gewoon een beetje simpel um, willen updaten en uh, met hun vrienden willen praten en foto's van uh, hun kinderen en zo willen delen. Nou ah, ja, duidelijk. Dus ik denk, denk niet dat die snel weggaan bij Facebook. Kan je die redenering volgen, Michael? Ja, het vervelende is, ik wil heel graag debatteren, <laughs> maar ik ben het daar eigenlijk voor een heel groot deel mee eens. <laughs> uh, ik, ik denk dat Facebook heel erg groot. Ja, ja maar hoe kun je het daarmee oneens zijn? Maar ik denk ja. dat Facebook heel lang heel groot blijft. ...dat Google Plus daar niet gaat aankomen, maar ik denk dat dat ook helemaal niet het doel moet zijn van Google. Mm -hmm. Dus wat ik denk is, je hebt Facebook is, is eigenlijk bedoeld voor mensen, voor gezinnen en voor mensen met, met real-life vrienden... ...waar je elkaar ja, met elkaar dingen deelt wat je die dag hebt gedaan, foto's die je samen hebt gemaakt... ...of misschien die je op je laatste vakantie hebt gemaakt, dat vinden zij interessant. Mensen op Google vinden dat niet interessant, mm -hmm. want dat is niet waarom je gevolgd wordt. Je wordt gevolgd om je interesses. Dus bijvoorbeeld, nou wat ik zeg, sociale media of politiek of tech uh, of, of uh, Formule 1 of NFL. En daar heb je dan gesprekken met elkaar over. Dus ik denk dat een, uh, zeg maar, Robert Scoble had het over een int uh, interest graph uh, ja. tegenover de, de, de personeel, uh, personal relationship graph van, van uh, Facebook. Ja. En ik denk dat dat ook wel klopt. Dus als je meer gedreven wordt door ideeën en door interesses, dan denk ik dat Google Plus leuker is. Zeker ook omdat we veel vrienden en familieleden hebben natuurlijk... die onze interesse helemaal niet delen. Uh -huh. En als je gewoon wilt... je wilt gewoon sociaal zijn met de mensen... waarmee je in het echte leven ook sociaal uh, mee bent... dan ga je naar Facebook. Maar ja. is het dan zo dat je, dat je wil zeggen dat het een, een definitieverschil is? Dat we een sociaal netwerk... omdat het natuurlijk allemaal op nu jij... en alle kopjes die schrijven over Google+, hebben we het over een sociaal netwerk... zou een interessenetwerk een, een beter kopje zijn... Uh, yes. Moeten we het niet met elkaar willen vergelijken als, als twee sociale netwerken? Nou, dat is het exact. En ik vind ook dat bij Twitter, vind ik eigenlijk dat we dat ook moeten aanpassen. Omdat Twitter eigenlijk helemaal niet sociaal is. Nee. Het nou is ja. zelfs best wel asociaal. Maar ja, er zit hier niemand om Twitter te verdedigen, zeg maar. maar er is Jawel, jij! <laughs> ja. Oh-oh. Oké. -oh. <laughs> Het leek zo'n leuk idee, hè, op papier, deze podcast. Ja. We, zijn het, we zijn het zo heerlijk met elkaar eens. Ja, uh. dat niet... Een... Nee, maar ik, Kijk, zijn, er zitten verschillen tussen, maar er zit, het is natuurlijk wel zo dat mensen hebben een beperkte hoeveelheid tijd, zeg maar, om hun sociale netwerken bij te houden. En ik denk wel dat, een, dat, dat kan er maar eentje de grootste kan zijn. Uh, en ik denk dat Facebook zeg maar, dan toch de belangrijkste zal zijn wat dat betreft. Uh, ja, dat denk ik ook. Om dat, om dat argument uh, naar voren te brengen. Uh, en, uh, en ik denk niet dat Google dat wil. Ik bedoel, die willen niet alleen maar een interessenetwerk. Die willen net zo groot zijn als Facebook. Maar waarom zouden ze dat niet willen, Michael? Nou ja, ik weet niet waarom ze dat niet zouden willen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, zeg, hoe, hoe verdient Google zijn geld? ja. Ads, advertisements, dat is wat Google doet. Daar is het allemaal op gebouwd. Ja. Hoe kun je achterhalen wat interessant is voor mensen? Bij het kijken naar wat ze interessant vinden. Wat zijn hun hobby's? Waar schrijven ze over? En zo verder en zo verder. Dus eigenlijk kun je dan de Interest Craft op een fantastische manier uitbouwen. Uh, uitbuiten, sorry, mm -hmm. voor marketingdoeleinden en voor media, voor uh, advertisers. Ja. Dus dit is echt, als ik kijk naar waar ze mee bezig zijn, en ik ben dus zelf bezig op het internet met websites op te zetten en met bloggen, mm -hmm. dan denk ik van ja, maar god, als ik al die informatie kon verzamelen voor mijn lezers, dan weet ik zeker dat ik heel veel meer klik zou kunnen krijgen via Google Adsense en andere uh, zaken. Is er niet een hele goede statistiekenprogramma voor met de naam CatClicky om dat soort dingen te, te verzamelen? Ja, dat zal wel, ja, ik, de... ik, ik, ik ken het niet. Oké, okay, klein tipje. Get clicky. Get clicky. Get, get clicky. Nog een keer. Is het nou een grap of niet? Nee, nee, zonder meer. Uh, ik heb toevallig vanochtend uh, er, er wat extra over gelezen, omdat ik uh, via Google Plus uh, iemand zag zeggen van hey, Google hoofdkwartier heeft mijn site bezocht. Ik denk van, nou, dat is waarschijnlijk gewoon startpagina.google.nl die als Google ziet in je statistieken. Ja. Uh, en die kerel die kwam met een hele statistieke programma en uh, uitleg en, ja. <laughs> en organisaties, hij, hij kan zelfs zien van uh, klaslokalen en dat soort dingen, uh, of uh, scholen of wat dan ook, uh, wie er kliks uh, refereren naar zijn site, zeg maar. Dus uh, GetClicky, dat uh, klik, klonk erg interessant in ieder geval. Dus ik ga daar morgen of zo ook nog eens een keertje naar kijken. Ik heb hem al spelen. Hey, maar... Ik heb me al geregistreerd, Sam. Goeie tip. Ja. <laughs> Graag gedaan. We, we, we, we gingen al een beetje richting Facebook uh, versus Google. En dat is eigenlijk ook uh, de bedoeling. Maar om eventjes nog op jullie discussie terug te komen... Uh, en, en meteen terug te pakken op het allereerste stukje. Het gaat dus echt om signalen verzamelen voor Google... om betere, gerichtere advertenties te kunnen verkopen, toch? Ja. Ja. Maar... Uh. Sorry? Sorry? Ja, ga door. Uh, voor Facebook, die hebben natuurlijk in de, in de loop, afgelopen maanden, maar zeker met hun nieuwe toevoegingen van gisteren, uh, eigenlijk die stap ook, ook gezet. Hè? De, naar signalen verzamelen en gerichte ja. signalen verzamelen. En misschien wel een kleine voorsprong genomen door, uh, door die nieuwe werkwoorden te introduceren. Uh, ja. De Open Graph uh, bedoel je, zeg mm -hmm. maar. Exact, maar. Nu hebben we eigenlijk net over gehad dat Facebook misschien wel een klein beetje imagoprobleem heeft dat ze zich als sociaal netwerk proberen te profileren, terwijl ze eigenlijk een interesse netwerk zijn. En nu hebben we Facebook, die als sociaal netwerk gedefinieerd is. Facebook staat synoniem voor een sociaal netwerk, die meer naar een interesse netwerk toe wil gaan. Hoe zien jullie dat? Ja, yes. nee, daar ben ik het mee eens aan. Ik denk dat dit een probleem is dat Facebook de komende weken of maanden of zelfs jaren uh, gaat krijgen. Omdat mensen, je ziet nu al dat mensen zich afvragen, maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil ja, gewoon wel. met mijn gewone vrienden kunnen communiceren, wat is al die extra dingen. Dus ik denk dat dat wel eigenlijk een probleem kan opleveren. Dat gezegd hebbende is het inderdaad, klopt het, dat dit, dit is wat Facebook ook probeert te doen nu. En dat is op zich wel een heel te ontwikkeling. En hoe zie jij dat dan, Brendan? Want eigenlijk uh, weet ik dat jij dus uh, Google Plus hartstikke leuk vindt. Maar uh, je zit om ook Facebook te verdedigen. Wordt Facebook dan niet dubbel zo interessant sinds gisteren, omdat ze dus nu ook dit soort dingen gaan, gaan bieden? Uh, ja, daarmee worden ze inderdaad dubbel zo interessant. Uh, omdat zij al die dingen gaan kunnen gaan aanbieden, zoals Google die heeft. Hij... He, dus inderdaad, die interesses en niet alleen maar die verbindingen en eigenlijk, want tot nu toe was het een, uh, Facebook vooral advertentiegericht in de zin van uh, heel veel views, maar niet zozeer van is dit echt wat iemand wil weten. Terwijl Google natuurlijk dé expert is op het gebied van uh, waar zoeken mensen op en wat willen ze nou precies weten, zeg maar. Terwijl bij Facebook is het alleen maar, uh, eh, daarvan wordt ook gezegd van dat het target is. Maar uh, als je vaak die advertentietjes ziet, die je aan de rechterzijkant ziet. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, voor vrouwen is het borstvergrotingen uh, en voor mannen krijg je wil je met iemand uit de Oekraïne trouwen. Uh, ja, ja uh, dat, dat moet wel verbeterd worden natuurlijk bij Facebook. En daar hebben ze nu wel een stap in gemaakt om dat uh, uh, beter te maken en interessanter. Uh, en Facebook is natuurlijk op deze manier visueel veel aantrekkelijker geworden. Uh, Google Plus is natuurlijk wat, uh, ja, uh, wat spartaanser, zeg maar. Uh, en Facebook heeft met zo'n timeline-functie... Uh, veel meer uh, toeters en bellen er tegenaan gegooid. Te Ik vind het zelf wat hyvesachtig uh, ja, uh, worden, zeg maar. Maar uh, ja, dat was wel heel erg populair... of is nog steeds heel erg populair... om. Uh, ...veel foto's en dergelijke voeten kunnen voegen. Ja, ja, ja. Mag ik even onderbreken? Want ik vind het wel mooi dat je zegt visueel aantrekkelijker Maar als ik kijk naar mijn Facebook-vrienden, dat zijn allemaal Amerikanen over het algemeen... ...en als ik kijk naar het commentaarpost van Mike Elgin... ...waarin hij vraagt van, van wat vinden jullie er eigenlijk van jongens, wat vinden jullie van, jullie, van het nieuwe Facebook... ...dan ja. zegt iedereen, het moet visueel aantrekkelijker zijn, maar ik vind het niks. Het is te druk, te veel dingetjes, die nieuwe sticker lijkt nergens op je ziet te veel informatie, information overload, information overload. Ja. ja. Dus ik, ik, ik snap wel dat jij dat zegt, maar het doet mij vooral denken aan mijn space. Mm -hmm. Ja. Ik zou willen dat ik af toe zeggen van, nou, dat is niet zo, maar dat is wel. <lacht> nou, dan wil ik er misschien wel wat over zeggen. Ja. Want is het niet zo dat, omdat Facebook zo bekend is en zoveel gebruikt wordt door mensen, dat iedere verandering gewoon ja. altijd op de achterste poten staan? En is het niet Mark Zuckerberg die zelf heeft gezegd van... Uh, ...tijdens zo'n een, een of andere privacyhering of zo... ...dan zei hij van, gewoon doodleuk van... ...nou jongens, uh, wat we ook veranderen... ...mensen klagen en na drie weken zijn ze eraan gewend... ...en dus we blijven gewoon veranderen... ...omdat mensen toch wel eraan gewend uh, raken. Ja, is dat niet ver. hetzelfde verhaal met vandaag? Gisteren? Ze ja, gaan niet weg. Nee, maar dit... ...Brennen, kom op, dit is echt een Henry Ford-mentaliteit. Ja, dit is wij zeggen wat goed is... ...maar uh, kijk nou eens naar nou bijvoorbeeld Google. Google Gmail. Gmail verandert de layout... Wat is de reactie van de mensen? Heel positief. Iedereen is er blij mee, iedereen zegt wat fantastisch mooi. Met Google Plus, we hebben nu meer dan 40 miljoen mensen. Toch ook niet, niet te vergelijken met de 800 miljoen van Facebook. Mm. Uh, maar het gaat wel op behoorlijk veel. En wat gebeurt er elke keer als er verandering komt? Iedereen is er blij mee. Ja. Het probleem van Facebook is dat ze helemaal niet luisteren naar wat de mensen willen. En dus wat, hij, wat, wat Sam zegt, dat, die, dat Zuckerberg die, die verzint wat iedereen nodig heeft en legt het op. Ja. En ik denk dat dit op termijn wel degelijk voor problemen gaat zorgen voor ze. Ja, maar ja, blijkbaar nog steeds niet, want de, de, het trekt als er een ander, ja, 750 miljoen mensen, en uh, die gaan blijkbaar nog steeds niet weg. Nee, dat klopt, maar als je kijkt naar de reacties, dan blijven ze niet omdat ze zoveel van Facebook houden, omdat ze nee. het gevoel hebben dat ze nergens anders terecht kunnen. Ja. En ja. dat is dus weer het MySpace-verhaal. Ja. Tussen de ja, verbouwingen ja. door, hè? Want ik weet niet bij wie er wordt verbouwd. Is niet bij mij. Bij, bij jou? <laughs> uh, nee, niet <Kom> <laughs> ik, ik, ik hoorde dat eventjes heel hard. Maar um, mijn vraag was eigenlijk, van jullie hebben het er nou over van... Um, sorry, nu, verge, nu vergeet ik eigenlijk mijn lijn der gedachten eventjes. Um. We eruit. <laughs> wat, hoe zeg je dat? Dat <laughs> knippen we eruit. Uh, nou, nee hoor. <laughs> hey, <Al. laughs> weet je hoe lastig dat is om terug te vinden op die recording? Ik kan denk maar. als ik nu maar langer hierover blijf praten... dan uh, hoef ik je terug te pakken op uh, wat ik begon te zeggen. Maar ik weet het nog steeds niet. Dus, uh, uh, dan, dan, dan hey, goed ik gewoon... punt Sam. Ja, helemaal mee eens. Ja. Dan, wil, dan wil ik gewoon een andere vraag stellen. Uh, door die veranderingen van, van Facebook... Hè, dat ze meer naar ook een interessegraf gaan... Uh, is dat misschien ook het eerste signaal dat Google, of uh, dat Facebook, sorry, ook in een zoekmachine functionaliteit gaat stappen, meer nog dan hun re huidige relatie met Microsoft? Uh, ja, Open Graph is daar een, een, een beweging naartoe, omdat het ook gaat over uh, op, um, want het, is, het is eigenlijk semantisch, zeg maar, dingen doorzoekbaar maken voor gebruikers. Uh, alleen het is nog niet uh, zoekmachinefunctie, maar er wordt op woorden gezocht. Zeg maar die gebruikers aangeven of, of, of gebruiken. En op basis daarvan worden interesses getoond. En dat is eigenlijk een soort van zoekmachine. Um, eh, en ja, daar, daar gaan ze stappen die kant op zetten... om dat, uh, om dat beter te doen. Want, uh, hoe, want uh, social media is heel erg populair... Uh, omdat het eigenlijk een soort van mond-tot-mond -mond reclame is. En dat werkt altijd heel erg goed. Alleen... Uh, de zoekmachine van Google, om een voorbeeld te geven, is eigenlijk zo ontzettend goed. Uh, omdat als je daar iets invult, dan krijg je echt iets relevants te zien van, van, voor jouw zoekopdracht. Terwijl als je op social media iets vraagt, dan krijg je wel hulp van mensen. Maar jij weet niet um, van die mensen of zij jou echt iets goeds adviseren. of dat ze dus gewoon hun mening proberen op te dringen, zeg maar. Terwijl het algoritme van Google op de zoeken zo uitgebreid is dat je er wel op kunt vertrouwen, zeg maar, dat dat goed is. Ook niet altijd, en ik ben niet op blind of varen. Maar dat is eigenlijk veel objectiever dan als ik op Twitter ga met durf te vragen... en zeg van, uh, wat voor computer moet ik kopen? Want ja, als daar 100 Mac-fans zitten en nul uh, Windows-gebruikers... dan weet je al wat voor advies je gaat krijgen, zeg maar. Ja, ja, maar nee, dat is natuurlijk dat wel het, het verschil goed. tussen vragen en zoeken. Maar wat vind jij daarvan, Michael? Ja, ik... <laughs> Gaan we gaan het heel veel met elkaar eens zijn. Dat is toch een beetje vervelend. Maar daarom wil ik ook dat hij Twitter gaat verdedigen. Want voordat deze opname begon, zei hij dat het Google Plus tegen ieder ander was. Ja, dat was wel de bedoeling, hè? Ja, dat was wel de bedoeling. Nee, maar qua zoekmachine... Uh, ja, ik ben het helemaal met, met Brandon eens. Maar ik, wat, wat betreft Facebook, ik begrijp waar ze mee bezig zijn, wat ze willen. Maar ik geloof er niks van dat ze ook maar enigszins in de buurt kunnen komen van Google. Nee. Google is zo ontzettend goed. En het tweede is, uh, ook hier zie je dus weer dat Google luistert heel erg naar gebruikers, naar mensen, analyseert gedrag, en zo, verder, en zo verder En daardoor zijn ze juist in staat om een fantastisch product te af te leveren. Wat ja. nou Google Search of Google Mail of uh, Google Plus is. Ja. Maar wat je ziet bij Facebook is dat ze dus absoluut niet luisteren naar mensen. Nee. En dan kunnen ze wel mooie algoritmes uh, maken en verzinnen. Mm. Maar die voegen dan niks toe. Als je nou kijkt naar de nieuwe nieuwsstream... Bij Facebook. Ik heb er even doorheen gekeken en ik heb me verontwaardigd over de half zwakke verhalen die ik daar tegenkom. Uh -huh. Van mensen die, volgens mij, euh, nou ja, ik zou niet zeggen imbecil zijn, maar ze zitten er wel heel dicht tegenaan. En dat is dan mijn top story. Ja, nou, mijn top story waren mijn eigen berichten. Dus dat was helemaal interessant. Uh. <laughs> Heb je wel vrienden dan op Facebook? Ja, ik heb geen vrienden, daarom zit ik op internet. Ja, daar, daarom zit je zo actief op Google Plus mee te Maar Brendan, ben je dan met Michael eens dat Facebook, een bedrijf met 800 miljoen leden, met een, een, een, een valuatie van weet ik veel hoeveel miljard, Denk je nou echt dat die niet naar hun gebruikers luisteren? Zijn het niet de mensen die negatief zijn, die het luidste zijn... en zijn er ook een heleboel mensen die wel blij zijn... dat ze zometeen een hartstikke kekke interface hebben... waar ze hun leven terug kunnen kijken... en ja. makkelijk met die 20, 30 mensen met wie ze verbonden zijn... op een veel chiquere manier dingetjes kunnen gaan lezen en dat soort dingen. Denk je nou echt dat zij geen onderzoek doen? Ja. Ik zou, ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Uh, maar het lijkt er wel op, want ja... De dingen die ze doen, die gaan best wel in tegen allerlei uh, regels wat betreft de user experience en hoe je dingen uitrolt. Ik ben heel erg benieuwd ook hoe ze die nieuwe timeline um, ja, gaan introduceren. Want tot nu toe heeft Facebook altijd gewoon dingen, boem gewijzigd. En toen waren ze zo. En als het niet beviel de wijziging, dan trokken ze het ook zo weer terug, zeg maar. Oké, okay, duidelijk. Om, omdat Michael gelijk had net, hè. die zei van... het gaat eigenlijk natuurlijk om Google, versus, of Google Plus versus de rest. Laat ik ja. dan, dan maar de volgende vraag stellen. Welk van de netwerken, Michael, denk jij... dat het meeste uh, te vrezen heeft van Google Plus? Is dat Facebook, is dat Twitter, is dat LinkedIn? Mm -hmm. Het is Twitter, LinkedIn. Ja, zonder meer Twitter. En nu dat, dat, wil je er één. Ja. Hm... Mm. Ja, leg jij uit, Brendan. Waarom jij, vindt, waarom jij dat ook vindt? Uh, nou, wat, vanuit mij persoonlijk uh, gesproken... Ik zat heel erg veel op Twitter. Toen Google Plus kwam is dat, gewoon, is dat eigenlijk afgelopen. Ik zit er nog wel op, maar dat is alleen maar om dingetjes door te zetten... vanuit uh, Google Plus naar de mensen die daar zitten. Uh, ik, ik vond Twitter heel leuk. En er zitten ook allemaal hele leuke mensen die hele leuke dingen delen. Maar die beperking van die 140 tekens... En, en alle andere, ja, dat je allerlei, als je een foto wil plaatsen, dat je een andere app moet gebruiken, naar een andere site moet. En uh, constant uh, url verkorters gebruiken. En als je echt een keertje op in wil gaan, ja, dan is daar geen ruimte voor. Ja, en als je dan eenmaal Google Plus gewend bent, dan denk ik van, ja, sorry, maar wat ben ik hier nou aan het doen? Mag ik even opmerken dat jij inderdaad lang niet op Twitter bent geweest? Ja. <laughs> want want dat, al die dingen die je noemt, automatisch URL verkorten, foto's uploaden via Twitter zelf, dat kan allemaal tegenwoordig. Oh, nou... <laughs> Ik denk, ik moet, ik moet het toch even melden voordat we dan de, toch uh, van een van de zeven ah. luisteraars uh, klachten krijgen binnenkort. Uh, yeah, dat, dat, well. kan, dat kan wel, zeg maar. maar dus ja. zeggen... ja, mag ik daar wat over zeggen? Over die veranderingen bij Twitter. Wat je dus ziet is dat zelfs Twitter, een bedrijf dat totaal nooit innoveert... dat het dan toch één keertje doet en dan doen ze het wel meteen goed. Want dan doen ze wat de gebruikers wilden. Daar kan een bepaald ander netwerk nog iets van leren. Ja... Maar je kunt dus ook meer dan 140 tekens kwijt? Uh, met tweet Longer, niet met Twitter zelf. Ja, oké, okay. maar dat... dat ja. okay. Maar op, op Google Plus gebruiken dat, we dat ook wel eens een plugin, hè? Uh, ja. ja. Hey, maar jullie dat, zijn dat... dus ook met elkaar eens dat Twitter de, de, het netwerk is dat, dat het meest moet vrezen. Um, als ik dan toch nog probeer een ander netwerk erbij te betrekken en het volgende voorstel. Uh, Twitter, eh, Brennan zegt het zelf al, ik kom nog steeds op Twitter om dingen door te zetten, zeg maar. Twitter wordt, eh, zoals wij alle drie weten, zeg maar, vaak beschreven als een firehose van informatie. Non-stop stroom van linkjes en fotootjes en uh, kleine status-updates, toch? Ja. Is het niet zo dat sinds de komst van Google+, eigenlijk die definitie van Twitter eigenlijk daardoor helderder is geworden en dat je dat dus inderdaad als een soort firehose hè, blijft gebruiken, maar is het niet bijvoorbeeld LinkedIn die veel meer te vrezen heeft van Google Plus als sociaal netwerk, omdat zij bijvoorbeeld, uh, of Google Plus het bijvoorbeeld mogelijk maakt om een e-mail toe te voegen aan je, aan je, aan je profiel, hè, van een e-mailknop van stuur Brendan of stuur Michael, een e-mailtje, terwijl ik jou nog niet hoef te kennen, in-mail zeg maar, van LinkedIn. Je hebt uh, duidelijke en mooie velden voor... ...werkervaring, CV en al dat soort dingen. Is LinkedIn eigenlijk op termijn niet het netwerk... ...wat het meest moet vrezen van, van Google+. Plus. Ik vind het wel interessant te weten wat Bren dan daarvan vindt... ...maar als ik heel kort zelf eerst commentaar mag leveren... ...dan is het dat ik denk van niet... ...omdat ik LinkedIn echt ideaal vind... ...zelf als gebruiker voor uh, in-depth uh, uh, gesprekken over, over werk... Ja. Met al de groepen die er zijn. Ik gebruik het niet echt. Ja, ik gebruik het ook wel om gewoon links te dumpen. Om mensen naar nou, artikelen te krijgen. Maar over het algemeen is het voor mij. één heel grote brainstorm sessie daar. Ja. ja het, is, het, het voordeel van LinkedIn is dat het zo specifiek is gericht op de werksfeer. He, dus het is echt een niche. Um, en daardoor blijft het juist aantrekkelijk eigenlijk. Want het gaat, dat kan heel gedetailleerd op alles ingaan wat er werkt aan werk gerelateerd is op allerlei manieren. Uh, en dat is juist heel erg moeilijk om, uh, om dat af te breken, zeg maar. Ik heb zelf ook een groep op LinkedIn van een oud werkgever... met uh, zo'n uh, 2000 leden, zeg maar. En daar worden wel wat gesprekken gevoerd en zo. Uh, maar dat, dat is heel erg krachtig, zeg maar. Omdat dat gewoon ook een verbindende factor is, uh, werk en bedrijven... en, en uh, human resources... Uh, en, en de specifieke kennis die daaraan gerelateerd is. Dus LinkedIn heeft wat dat betreft niet zo heel veel te vrezen, denk ik. Uh... Ik vind wel dat je een heel goed punt maakt, Brandon, over, de, over niches en over specialiteiten, expertise. Als je in een niche, nichehoek zit, als jij heel erg daarmee met iets specifieks bezig bent, dan is het vrijwel onmogelijk voor een algemeen, algemene ja. website of een algemeen bedrijf om daar mm -hmm. mensen bij jou weg te halen. Ja, maar het ja, dus... lijkt me ook logisch, Michael, als jij zou zeggen dat Google Plus eigenlijk je de tools geeft om je eigen niche uh, situaties op te gaan zetten. En ja, misschien in deze eerste fase van die eerste drie maanden, die uh, pas sinds eergisteren of zo beta heet en daarvoor nog veldtesten, testen, Field Trial. Mm -hmm. Denk je niet dat Google Plus uh, en Google eigenlijk de, de tools en, en, en de, de functies aan het introduceren is langzaam om, o, o, om wel dit soort uh, eigen niche netwerken op te zetten? Nou, ja en nee. Ik denk dat ze daar wel mee bezig zijn. Ik denk ook dat je het daar wel voor kunt gebruiken. Maar jouw vraag was, heeft LinkedIn daar niet meer van te vrezen? Ja, maar kijk, jullie, het, de argumenten die jullie gebruiken, die zijn natuurlijk hartstikke goed, omdat het over die discussie gaat. Maar dat is niet het verdienmodel van LinkedIn. LinkedIn moet het hebben van hun e-mail, hè? Dat, dat, ja. hè? dat je daar betaalt en dan kan je een stukje of een soortje e-mailtjes versturen aan, aan mensen die je niet kent. En uh, eigenlijk op het moment volgens mij dat Google het mogelijk maakt om ook je kringen te delen, dus te subscriben op een kring... dan hoeft er dus maar één uh, human resource manager bij een bedrijf zo gek te zijn... om eventjes de mensen uit te zoeken wie er in een kring horen... en dan de mogelijkheid te geven om uh, mensen toe te voegen, zeg maar. Hè, je in te schrijven op, op zo'n listproject zoals je ze nu al hebt, zeg maar. Op het moment dat Google daar zich mee gaat bemoeien... en het makkelijk maakt om te subscriben op, op, op andermans kringen, zeg maar... of te volgen, of hoe, ja, hè, lastige terminologie... Uh, dan hebben ze eigenlijk precies wat, wat, wat LinkedIn uh, heeft qua discussieplatform. Ja, maar aan de andere kant is dat ook weer zo. Die, die HR-mensen gaan wel waar de, waar de experts zitten. En de experts zitten op dit moment nog op LinkedIn. Ja. Dus dan moet je eerst dat breken op de een of andere manier. Voordat jouw inmail mail pas effectief kan zijn. Maar om een voorbeeld te geven, Google Plus doet het niet. Maar... Op Facebook probeert bijvoorbeeld Monsterboard... Uh, Facebook heeft een eigen soort LinkedIn... en Monsterboard heeft ook een soort van LinkedIn-variant op Facebook. En die proberen dat inderdaad op Facebook na te maken. Maar ik heb, er niet nog niet naar, ik heb er niet naar gekeken, zeg maar... omdat ik helemaal geen behoefte aan heb... omdat ik LinkedIn gewoon goed genoeg vind, eigenlijk. Um, eh, maar het is, het is best wel moeilijk om op die positie van LinkedIn in te breken... Uh, ze hebben gewoon een gevestigde naam. Het is ook professioneel. Uh, bij Facebook die, en Monsterboard die LinkedIn proberen na te maken... heb ik toch zoiets van, ja, voor starters misschien interessant... maar uh, voor, uh, voor de gevestigde professional niet. Uh, het is echt, uh, een, echt een gevestigde naam uh, wat dat betreft. Ja, met Facebook misschien, Brandon, is ook wel wat... dat als daar om toe te voegen dan... Mensen gebruiken het dus voor privé doeleinden en dan moet je ineens op één ja. website moet je dan zakelijk van privé gaan scheiden. Ja. ja. ik denk dat ze dat gewoon liever niet doen. Mm -hmm. ja. Tenminste, ik doe het liever ook niet. Nee. Nee, ja, maar dat is, dat is wel een interessante ook. Uh, hè, want, um, hoe heet het, op Google Plus uh, proberen nu mensen uh, be, uh, bedrijfsprofielen aan te maken. Uh, ja. Terwijl het gewoon alleen maar persoonlijke pagina's mogen zijn, zeg maar. Uh, maar hoe, hoe, ja, hoe, als zelfstandig ondernemer bijvoorbeeld, hoe breng je die dan uh, die scheiding aan? Uh? En nu heb je bijvoorbeeld LinkedIn, omdat dat een hele andere omgeving is. Uh, en Google Plus voor je persoonlijk en Facebook voor je persoonlijk. Maar ja, Google Plus en Facebook willen natuurlijk ook... dat je al je zakelijke contacten daar uh, gaat uitvoeren, zeg maar. Uh, en eh? dat het niet alleen maar privé is. Maar denk je niet dat, dat Google Plus daar dan weer beter voor is dan Facebook... Ik Omdat het, het dus, dus, dus meer interest-based is, in plaats van relationship-based. Ja. ja, ik denk dat... Uh, nou, Het is wel een interessante tegenstelling, uh, waar, waarin je terecht ook Scoble aanhaalde... en dat hij het over de interest-graph had, van, uh, uh, uh, uh, dat je social-graph hebt en een interest-graph. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat die dingen eigenlijk door elkaar lopen... En dat, dat is ook waar ik het net over had. Van, um, ja, dat die zoekmachine krachtiger is vaak dan uh, de, de, de dingen die je vrienden en familie aanraden. Uh, maar dat je, dat, dat, dat, datgene wat je sociale kring aanraadt vaak krachtiger is. In de zin van of je dat doet of niet. Uh, om zo maar te zeggen. Van als al jouw vrienden uh, een bepaalde telefoon hebben. Ja, dan ga je gauw ook die telefoon nemen. Ook al weet je rationeel, objectief gezien, dat misschien een andere telefoon veel beter is. Maar je wil natuurlijk ook meedoen met anderen. Ja. Eigenlijk is het een beetje een zeg maar wetenschappelijk model versus een sociaal model. Als je het uh, tegenover elkaar wil zetten. Ja, maar het grappige is dan dat Facebook dan dus het sociale model is. Ja. Maar dat het geleid wordt op een totaal onsociaal, ik wil niet zeggen aansociaal, maar onsociaal manier. Op een hiërarchische manier. Ja. ja. directieve manier. En niet op basis van, uh, van wat, wat, wat willen de meeste mensen of wat is het meest populair. Uh. Dat klopt dat, en dat Google eigenlijk juist uh, een sociale manier heeft. Maar via de plusknopjes, de, de, de, ik vind dit leuk knopjes en via de plus één knopjes. Op die manier wordt uh, dat toch verzameld zeg maar, voor je, via, door Facebook. Mm -hmm. Ja. Uh, dat doet Google Plus nu toch ook. En nu is het zelfs zo dat als ik uh, zoek naar een of andere term die wij gebruiken in deze podcast, dat ik waarschijnlijk een uh, zoekresultaat krijg van jouw uh, hand, Brendan, of van jouw hand, uh, Michael. Uh, het, uh, staat er staat dan zo'n gezichtje bij van Michael en Brendan hebben dit gedeeld en nog drie andere mensen in mijn kringen hebben hier op plusjes gedrukt. Dat is toch zo'n zo so sociaal antwoord? Ik, ik neem aan dat het dan Brendan gericht is. Uh, misschien eigenlijk in het algemeen, want jullie zijn het heel erg met elkaar eens. Uh... Ja, ik probeer, ik probeer de hele tijd iets tegenovergesteld te zeggen of te bedenken, maar het is echt heel erg moeilijk. Uh... Ik begrijp. Nou, jij moet gewoon Twitter gaan verdedigen. Ik, uh, ik vind ja. het waardeloos. <laughs> ja, nou, als, als iets waardeloos is, is het waarschijnlijk de keuze van onderwerp van, van mijn hand. Uh, kijk, uh, uh, volgende week gaan we iOS versus Android doen. Nou ja, als, als dat niet knallen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dus, nou, wie gaat iOS doen dan? Uh... Ja, dit is, uh, mooi, maar het is mooi. Maar dit is ook een mooie hoor. Want ik denk dat het wel heel interessant is voor veel mensen. Die zich meer, maar het wordt meer een rond de uh, En dat ja. is helemaal geen probleem. En de, uh, Nogmaals, het is een podcast en het is de allereerste beta-opname... Dus mocht na drie afleveringen blijken dat we het veel leuker vinden... om met elkaar als een soort ronde tafel een beetje te spreken over dit soort informatie... en mensen vinden het interessant om te luisteren. Niemand houdt ons tegen om dat te gaan doen, zeg maar. Maar het is nog een beetje zoeken. Alleen denk ik wel dat in dit geval van mijn hand het onderwerp kiezen niet heel geslaagd is. Want jullie zijn het echt wel heel erg met elkaar eens. Ja, maar dat geeft ook niet... Ik denk wel dat het goed is uh, om, om, om gewoon ook die inzichten met elkaar te delen. En, maar jouw vraag was over die plus één knop en die like-knop... of dat nou of dat niet hetzelfde is, zeg maar. Nou ja, en, jij, jij komt in zoverre heel erg voor de zoekkwaliteit van, van Google op, denk ik. Ja. En uh, dat is terecht, alleen denk ik dat je kan constateren door de laatste, uh, door de komst van bijvoorbeeld Google Plus als sociaal netwerk erbij, maar ook door de aankoop van uh, Sagat of zo, Sagat, uh, ja, ja. een, een, een review ja, ja. voor, voor restaurants, uh, dingen. Ja flight-informatie, ticketmaster-achtige dingen, dat je concertkaarten kan kopen, ja. gaat Google veel meer richting een antwoordenmachine. Hè? Uh -huh. Ze willen dat jij ja. invult van wat is uh, de te doen in, in mijn dorp, en dan krijg je meteen een knop om het concertkaartje te kopen, of ho ja. hoe kan ik vliegen naar daar, en hè, welk restaurant, ja. dat soort dingen, antwoorden. En dat is ja. eigenlijk wat jullie in de discussie zeiden, dat Facebook op dit moment is, hè? want dan krijg je de antwoorden van je... Uh, sociale netwerk. En door die signalen die Google aan het verzamelen is, die plus één knoppen en die informatie die je gebruikt, uh, plus de content die ze aan het kopen zijn, ze worden een beetje een content provider ondertussen, doen ze eigenlijk grotendeels hetzelfde. Ja, maar de basis van, van Google is nog altijd het indexeren van die informatie. En daaraan inderdaad advertenties koppelen. Want dat, die advertenties, dat is nog altijd meer een deel, het een het levendeel van de opbrengst. Dat is echt 90% van die, van die 28 miljard geloof ik die ze verdienen. Uh, dus het gaat al die platformen, of het nou Android is, of, of die tickets, of, of wat dan nou. Het gaat allemaal om die uh, advertenties te kunnen tonen, zeg maar. Ja, maar ze gaan van advertenties puur alleen ook naar een soort affiliate marketing. Hè? Want als je zo'n zo zo vliegticket bestelt via Google zoekresultaten. Reken maar van, yes, dat Google daar wat aan overhoudt, hè? Dat ze daar, dat ze daar op een of andere manier tussen zullen zitten. Ja, als dat dan uh, rechtstreeks uh, via hun gebeurt. Maar, dat, en, maar uh, hey, net als Google Wallet uh, zal daar ook mee te maken hebben. Kijk, ze hebben natuurlijk heel veel uh, bezoekers en ze zullen op allerlei manieren kijken hoe ze die kunnen monetariseren. Maar op dit moment is het nog steeds al dat uh, AdWords uh, echt... Het, nou echt gigantisch, 90% is van, uh, van de opbrengsten. En dat ze daar ook nog steeds voor proberen om daar zoveel mogelijk mee te verdienen. Want dat is ook het aantrekkelijkste. Uh, dat, is ook, uh, dat, dat, dat, dat hoor je niet veel, maar het is nog altijd veel interessanter voor uh, conversie-adwords dan uh, uh, social media adverteren, of tenminste adverteren op Facebook, zeg maar. Ja, echt. Hoe, hoe zie jij dat, Michael? Ja, god, ik, uh, ik, ik ga er niet... <laughs> ik heb er ook niks op te zeggen. Um, nou ja, ik ben het helemaal oneens met, uh, met Brendan. Ja. Ik vind dat, uh, dat Facebook dat veel beter doet. En hij... Uh, ja, ik vind het belachelijk inderdaad. Nee ja, dat, ja, nogmaals, daar kun je niet zo heel veel van zeggen. Dat klopt gewoon. Dus maar, ja, nee, maar ik zou dus bijna je... willen zeggen... Doe eens normaal, man, in mijn beste... Ja, van ja. doe jij eens normaal, man. <laughs> ja. en, en, en dan ben ik dus echt weer de... Uh... Minister President, en ik weet dus niet waar jullie het over hebben. Wie moet er nou <lacht> normaal doen dan? Ja. Ja. Ik vind dit niet acceptabel, zo kun je niet praten tegen elkaar. Nee, nee, maar, nee eigenlijk... maar Michael, herken jij dan niet die trend dat Google wat meer richting een antwoordenmachine aan het gaan is dan, aan, dan richting een zoek, uh, zoekmachine blijft, zeg maar. Nou dan schreef volgens mij schreef Jeff Jarred. Dus er daar al over in. Wat moet Google doen? Mm -hmm. uh, ja, dat vertel daar ja. is wat meer over. Uh, wat, wat, wat, wat moet ik nou vertellen? Nou ja, wat moet Google doen? Waar, waar gaat dat precies over? Want ik, ik zag dat al door de revue passeren bij jou. En Jeff Jarvis ken ik wel. Maar dat, en dat boek heb ik wel van gehoord. Maar wat staat nou, daar precies in? Nou, dat boek moet je echt meteen gaan aanschaffen. Oh. <laughs> dat is het eerste. Uh, het is goedkoop. Ik heb het gekocht voor 8 dollar. Dus dat, okay. uh, nou, dat is echt niks. Maar ik vind het een van de meest interessante boeken die er eigenlijk ooit geschreven zijn over, over de internetbedrijven. Zeg maar, en over wat het allemaal inhoudt. Wat heel interessant is, hij legt e eerst in het eerste eerst paar hoofdstukken legt hij uit wat is Google eigenlijk en hoe gaat het. Hoe werkt het? Hè? Hoe, wat is de strategie die gebruikt wordt? En uh, dan vervolgens gaat hij kijken naar elke bedrijfsector. En daarin gaat hij zeggen wat zou Google doen. Mm, okay. En het is dus allemaal gebaseerd op wat ik dus wat ook mijn uh, stokpaartjes zijn. Dus dat is openheid, feedback. Uh, en beta-producten uitgooien en dan maar zien wat, hoe mensen erop reageren, ja. aanpassen, weer eruit gooien, hup, weer feedback ja. en zo verder en zo verder. Totdat je uiteindelijk een product hebt dat dus, niet, uh, dat dus niet door jou wordt gemaakt feitelijk, maar door de mensen. Ja. En, en dat zie je dus, dat zie je nu ook bij Plus trouwens, dat ze dat een heel basisproduct eruit gooien en wij geven het vorm. Wij zijn degene die, die bepalen eigenlijk wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat is dus het tegenovergestelde van de Ford-mentaliteit van, van, van Zuckerberg. Uh. Maar dat, dat is dus eigenlijk het, het, het idee achter het boek. En dan vervolgens kijkt hij naar al die dingen. En dit, is, dit boek is een paar jaar geleden geschreven. Ges, uh, geschreven in 2009, volgens mij. Uh -huh. okay, ik, ik kan het dus er heel snel bij pakken. Ja, klopt, volgens okay. mij, wat je zegt. Oké. Okay, en uh, uh, hij kijkt daarin dus. Bijvoorbeeld naar allerlei andere dingen. En ook uh, telefoon. Uh, telefoon uh, what would Google do uh, uh, if it were a phone company? Uh -huh. um, en dat is nu weer interessant, natuurlijk. Omdat ze dus Motorola... Uh, ja. Hebben overgenomen en uh, bezig zijn met Google Voice. Ja. En dat vind ik echt bijzonder interessant. Dat je ziet dat hij dus uitlegt: nou, nou wat zouden ze doen? Nou, ze zouden ermee gaan experimenteren. Ze zullen het proberen gratis te maken voor mensen en zo verder en zo verder. Ja, en ik ja, denk dat dat precies is waar. Wat zeg je? Gratis tussen aanhalingstekens. Nou ja, natuurlijk, maar de instap zeg maar, moet gratis zijn. Ja, ja. Uh, ja. Gratis, omdat jij het product bent wat verhandeld wordt hè, door Google. Precies. Precies. Ja, dat, is, dat is nooit anders geweest. Nee, nee dat, zegt, dat zegt ook Jeff Jarvis trouwens niet. Ja. Hè. Uh, hij is professor journalistiek of zo in New York, volgens mij. Super interessant wat Michael zegt. Uh, dat is zijn eerste boek. Hij heeft volgens mij vanaf volgende week of zo heeft hij ook zijn tweede boek. Public ja, Parts. Ja, een nieuw boek komt uit. Ja, klopt. Ja, dat heet Public Parts. Ik, ik heb mijn Audible Credit heb ik, uh, bewaard zodat ik de audioversie volgende week donderdag uh, gratis kan downloaden. Kijk ja, eens uh, <laughs> Ik laat me graag <laughs> voorlezen. Uh, <laughs> beter luid dan moe zeg maar. Um, dus uh, Jeff Jarvis, echt aanrader. Laat ik dan, om het af te gaan sluiten zometeen, uh, dan maar eventjes, toch maar weer even terug te pakken op Google versus de rest, zeg maar. Um, als, als je nu, nu gewoon even kijkt naar jouw directe omgeving, je moeder en, en, en je zusjes en, da en dat soort dingen, Michael, um, en ze stellen jou de vraag van, hey, Google+, is dat nou wel interessant voor mij als sociaal netwerk? Want ik wil eigenlijk, ze stelt jou de vraag van, ik wil de dingen delen, zoals ik het nu doe op Facebook. Is Google+, Daarvoor een interessante optie. Wat is dan jouw antwoord? Als jij precies zo wilt blijven delen. Zoals je nu op Facebook deelt, Dan moet je vooral blijven delen op Facebook. Nou ik stel die vraag op die manier. Omdat mensen natuurlijk Facebook synoniem hebben staan. Op dit moment als, als sociaal netwerk. Dus uiteindelijk hmm. zeggen ze tegen jou. Hè, van, is het een geschikt sociaal netwerk voor mij? Uh, daar, daarmee vragen ze denk ik. Het overgrote deel van. Is dit zoals Facebook. Is het net zo leuk als Facebook? Nou dan zou ik dus zeggen. Uh, Google Plus is leuker. Als jij bepaalde interesses hebt waar je graag met anderen over wilt praten, inclusief vreemden, dan weet ik van mijn zus bijvoorbeeld dat ze dat wel heel graag wil doen. Dus die zou ik aanraden, maar van mijn moeder weet ik bijvoorbeeld dat ze dat absoluut niet wil. En dan zou ik zeggen, blijf maar bij Hypes, want die zit op Hypes. Oké, en jouw antwoord, maar, uh, Brendan, wat, uh, wat zou jouw antwoord zijn? Nou, ik zou bijvoorbeeld bij mijn vrouw zeggen van uh, uh, Google Plus kan zeker interessant voor je zijn. Eh, want ja, aan de ene kant wil ze contact hebben alleen met de mensen die ze kent. Maar ze is bijvoorbeeld ook veel met kunst bezig. Eh, ja. En uh, ja, uh, als je daar interesse in hebt en daar zitten in dat kring verder eigenlijk niet zo heel veel mensen die daar echt mee bezig zijn. Ja, dan is Google Plus een mooie, want daar kun je mensen ontdekken die dat doen. Uh, maar als je dat uh, ja, eigenlijk zou zeggen van in, in het algemeen van uh, ja, wil je nieuwe dingen ontdekken, dan moet je Google Plus zeker ook gaan doen. Uh, wil je het vooral bij het oude houden en bij je familie en vrienden, zeg maar... ...blijf dan vooral op Facebook zitten. Want dan is Google Plus nog uh, een brug te ver eigenlijk. Mag ik er wat aan toevoegen? waarom zeggen we niet gewoon voor de interesses zoals kunst... ...waarom zeg je niet tegen je vrouw ga lekker Google Plus gebruiken... ...en voor contacten met je directe vrienden, blijf op Facebook? Mm -hmm. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, dat, het is meer van het antwoord wat je dan vaak krijgt... ...is van ja, ik heb weer een sociaal netwerk... Ja, maar ondertussen hebben ze er allemaal wel stiekem tijd voor. Dus dat vind ik wel ja. interessant. <laughs> ja. dat, is, dat, is, dat is trouwens een heel, een heel duidelijke opmerking, Michael. Iedereen zit te klagen, maar ze zitten wel de hele dag te posten. Hè? Ja, uh, dus maar... ze, ze, ze klagen op Google+, dat ze geen tijd hebben voor een nieuw sociaal netwerk. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> uh, hey, maar misschien omdat wij alle drie redelijk actief zijn. Hè, en jullie nog een stuk meer actief uh, dan ik, zeker op Google+. Moeten wij dan niet met elkaar afspreken van, laten we het vanaf nu Interessenetwerk noemen? Ja, ik vind dat prima. Ja, eh, ik nee, ik, dat... <laughs> ik zeg niet dat wij een soort oorlog moeten beginnen... tegen de term uh, social netwerk Maar eigenlijk is dat onze conclusie van het hele gesprek, toch? Ja, maar dat is het, ja. Ja, maar het is toch wel heel sociaal wat we nu aan het doen zijn, geloof ik. Tu tuurlijk, maar is het is wat. niet mutual exclusive, lijkt like mij. Nee. Het uh, social nee, ik, ik, ik, <laughs> gebaseerd op interesses. <laughs> ja, en daar komt bij dat ik rechts ben en dat ik als zodanig... Een, heel, een hele grote hekel eigenlijk heb aan sociaal. <laughs> Michael heeft meteen zijn, zijn politieke bezigheden even geplugd. <laughs> ja, ja, ja. ja. dus ik zou zeggen... Ja, ja, met een, het een beetje muscle, hè? Sorry. netwerk, ja. Okay. Maar wat, wat dat betreft qua politiek, hè, denk ik dat Google Plus bijvoorbeeld een hele grote boost uh, gaat krijgen bij de eerstkomende Amerikaanse verkiezingen. Ja, gigantisch, ja, denk ik ook. Dat gaat echt, dat gaan, dan gaat het knallen gewoon, dat weet ik heel erg zeker. Uh, en in, Veel in groot, verhouding groot, met Facebook? Facebook. Op, dat, op dat gebied groter dan Facebook, geen twijfel over, want dat is dus een interesse. Ja. En daar kunnen mensen helemaal los in gaan. Ze gaan niet meer, zich geen, geen zorgen maken over, oh, oh, mijn familieleden hebben een hekel aan, nou ja, zeggen ze Rick Perry. Ja. Uh, krijgen we straks ruzie in de familie? Nee ja. hoor, ze kunnen gewoon lekker naar Google Plus en dan kunnen ze hem steunen Obama afkraken of andersom. Ja, ik denk dat dat echt een uh, moment gaat worden waar je naar moet uitkijken. Want dat is ook eigenlijk bijvoorbeeld waarop, een moment waarop Twitter groot werd. Zeker. Toen opeens gingen mensen over televisieprogramma's gingen twitteren. Dat ja. was een grote aanjager. Zo gaan er evenementen zijn, hè, en voor Google Plus is het van belang... dat mensen dan kunnen discussiëren, debatteren, hun mening geven, noem het allemaal maar op. Zo gauw dat soort evenementen spelen, dan gaat Google Plus een boost krijgen... Dat ik een goed punt, ja. Ik vind het inderdaad een heel goed punt. Dus uh, Dat is eigenlijk het eerste moment dat we eigenlijk de echt grote test gaan zien of Google zich op dat moment kan gaan bewijzen als in, in, interesse-netwerk. Mm -hmm. uh, en dat zullen we dus dan in verhouding minder um, activiteit op Facebook zien op dat soort momenten over, uh, bij de verkiezingen. Net zoals Obama's aanwezigheid op Twitter, hè, dat, wat ja. Brennan zegt. Dus eigenlijk is Obama de porno van... van, van van de, onze generatie uh, technologie, internettechnologie. technologie. Nou, als Obama nou, ja. het gebruikt, dan wordt het een succes, hè? Dat is het altijd uh, de vergelijking die ze maken. De, ja. oh, de economie. Je schijnt er heel erg op achteruit te gaan, schijnt. Precies. Oké. Laatste vraag. Uh, met een beetje mazzel uh, over een jaar, zeg maar, hebben we 50 ongeveer van dit soort uh, afleveringen opgenomen. Bestaat Google Plus dan nog? Brendan? Dan bestaat Google Plus nog zeker en dan reken ik toch wel op zeker 200 miljoen gebruikers. Wow, lage nog... laag inschatting. Ik ben uh, eerlijk voorzichtig, ja. En Michael? Ja, er bestaat inderdaad, ik, ik denk dat ze meer dan die 200 gaan halen. Ik denk dat het wel naar de 300, 400 miljoen gaat. Mm. Oké, okay, dan... Als je krijgt, ze hebben nu al geloof ik een, een biljoen. wat is dat in Nederlands? Een miljard geloof ik. Ja. ja. Uh, bezoekers per, per maand, Google, Google Search. Ja. Unieke bezoekers per en, maand. Een miljard, dus ja. Dus daar gaan ze denk ik wel heel veel van binnen halen ook nog bij plus. Je ziet nu al, ze zitten nu al op 45 miljoen Ja. Maar ze hebben echt wel meer dan 1 miljard bezoekers per maand. Ze hebben denk ik een triljoen. Nee, nee, nee. nee. Het, is, het is 1 miljard. Nee, Marcel, gisteren... Uniek, tijdens Uniek de... Ja, maar gister, gisteren was het... Mark Zuckerberg, die tijdens zijn presentatie zegt van... Wij hadden van de week voor het eerst dat we een half uh, ja, dat miljard dat... unieke bezoekers op één dag hadden. Dat is Facebook, ja. Maar Michael heeft het over uh, Google Search. Dat, dat begrijp ik, maar in oh. mijn, in mijn optiek, of in ieder geval mijn beleving is het gebruik van Google's search nog breder verspreid dan het gebruik van uh, Facebook. Ja, dat, dat klopt ook, maar wat jij zegt klopt volgens mij niet, want volgens mij heeft dit het andere cijfers. Dus als je kijkt naar de Wall Street Journal van, ju juni, uh, van uh, juni 21 juni dit jaar, yeah. Google's, Google's websites had more than a billion unique visitors in May. The first time an internet company has yeah. hit that benchmark. In één mm -hmm. maand? ja wow. oké, okay. nou ja, goed. Eh, ik heb de tweede een... Microsoft, de derde Facebook. Met okay. slechts uh, 714 miljoen. Oké, okay, ja, grote getallen <laughs> zijn niet mijn sterke punt. Hey, uh, ja. om, om, er een, om er een eind aan te maken. Uh, Ma Michael, uh, waar kunnen de luisteraars jou vinden? Op michaelblogs.com, dat is Engels over sociale media. En op dagelijkse standaard.nl over politiek. En op Michael van der Galien, en dan zonder puntjes op de E? op Google Plus denk ik. En Michael van der Gaal Google Plus wat slecht dat ik dat niet pluk zeg. <laughs> ik, ik doe het oh. maar even voor je. Ja? daarom. <laughs> ik zou een linkje on onder deze podcast zetten uh, naar jullie uh, profielen natuurlijk. En Brendan, uh, waar kunnen mensen jou het beste vinden? Uh, op mijn blog dat is tezing met TH en GH aan het einde .com. en natuurlijk op Brendan Tacing uh, op uh, Google Plus en ik heb niet zo'n hele vriendelijke naam om op te googlen of te zoeken. <laughs> dus, uh, dat, uh, ik zal het even spellen. T-H-E-S-I-N-G-H -e voor de mensen die mij niet kennen. Ik vind het heel slecht van je brand dan dat je nou niet zegt wat ze jou kunnen vinden op Facebook, Twitter of LinkedIn. <laughs> <laughs> Twitter.com </b> slash <laughs> Facebook.com slash en en LinkedIn URL, die weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, dat is iets van nl.linkedin.com... ...slash ja. Oké, okay, nou ik denk dat, uh, dat als ze je ergens vinden... ...dat het vanaf dat moment waarschijnlijk... Als je al me googelt, komt. vind je me altijd. Uh, <laughs> Oké, okay, nou volgende week uh, gaan we het hebben over... ...iOS versus Android. Um, het is nog niet helemaal duidelijk met wie we daarover gaan praten. Misschien wel is Michael of Brendan... ...of alle twee zijn er weer bij. Ik in ieder geval. Ik ben Sam van projectcafé.co. Daar kan je mijn blogjes lezen. En ik ben ook te vinden op Twitter... Over, wat had ik nou zeggen? Twitter. Ja, maar daar ben ik niet, hè? Ik op Google. Plus. Oh my god. Uh, nou ja, Sam Rijver op Google. Plus. En uh, als je um, Michael en Brendan al in Google Plus vindt, dan uh, moet het waarschijnlijk met mij ook wel goed komen. We zullen de linkjes toevoegen naar onze persoonlijke websites uh, onder deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een keer. Bedankt, heren. Dankjewel. Dank je wel. Doei, doei. Doei.